In haar laatste levensjaren heeft maman veel gepast en gemeten. Wordt de garage in tweeën gedeeld of komt er een schuifpui over de hele breedte van het achterhuis? Huis uit, tuin door, garage in, garage uit, tuin door, huis in. Je zag haar nooit meer lopen zonder duimstok. Alles werd berekend, niets ging op de gok. Een serre of een kamer achter in de tuin, ik begreep alle moeite niet, totdat ik nu, twintig jaar later, warempel, zelf snak naar een kleine zonnetempel.